en de vluchtelingenproblematiek hechten we sterker aan het vertrouwen, zei de koning. De 33-jarige man uit Almere die begin deze maand inreed op een tankstation langs de A12 bij Gouda, blijft 90 dagen langer vastzitten. De man reed bij het tankstation De Andol met hoge snelheid tegen een benzinepomp aan die meteen in brand vloog. Het hele tankstation werd verwoest. Op de bestuur daarna raakte niemand gewond. De man zou van plan geweest zijn om zelfmoord te plegen. Hij wordt verdacht van brandstichting en poging tot doodslag... en moet eind dit jaar voor de rechter verschijnen. Volkert van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... hoeft zich niet langer psychisch te laten begeleiden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het Hof handhaaft hiermee een eerdere uitspraak van de rechtbank. Van de Graaf werd in 2014 onder voorwaarden vrijgelaten...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 En dan het weer. Het blijft de rest van de dag op de meeste plaatsen droog. Er zijn perioden met zon, maar vanuit het noorden en oosten trekken meer wolkenvelden over het land. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 20 graden en er is weinig wind. Morgen wolkenvelden, maar ook zon en dan wordt het wat warmer dan vandaag. Dit was het NLV. ZFM. Verkeersupdate. Het is tennis mooi van de ANWB.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 you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 Come wake me up oh come with me up.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 in the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 Stap heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen